Het plan van VN-gezant Anan is om uiteindelijk 250 VN-waarnemers naar Syrië te sturen. Maar daarvoor is wel een nieuwe resolutie nodig van de VN-veiligheidsraad. De Tilburgse SP-fractievoorzitter Slegers heeft haar functie neergelegd. Ze weigert sinds 2009 de SP-regel op te volgen dat ze een deel van haar raadsvergoeding afstaat aan de partij. Op haar weblog schrijft Slegers dat ze zonder het af te dragen raadsgeld geen redelijk gezinsinkomen zou hebben...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 En afleiding is wereldwijd de oorzaak van 5 tot 25 procent van de auto-ongelukken. In El Salvador is afgelopen zaterdag niemand vermoord. Dat is voor het eerst in drie jaar. In die periode werd elke dag minstens één iemand gedood. El Salvador wordt geteisterd door geweld van drugscriminelen. Bendes zorgen voor gemiddeld 18 moorden per dag. President Funes zegt dat de eerste moordloze dag in drie jaar tijd te danken is... aan de veiligheidsmaatregelen van zijn kabinet.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 Nou, nee, dat was uh, Leon uh, Giese, hè, vorige, of nee, allemaal. Oh, nou, een uur geleden, ja, goed. <kugst> Vannacht een hoorspel uh, op de actualiteit gekozen. Nou ja, die van uh, 100 jaar geleden dan, hè. Het zinken van dat verrekte schip, de Titanic. Kan nu haast niet ontgaan zijn. We worden echt mee doodgegooid. En die draak van een film is ook weer verdriedeed in de bios. Get a life, zou ik willen zeggen. Graag iets meer van hier en nu, ja toch? Maar goed. Het is toch ook leuk om uh, terug te kijken. En uh, Haukje van Veen, van Beeld en Geluid... die stuitte op een oud hoorspel over de rampzalige ondergang... van uh, dat massale schip. Hè. Eigenlijk twee hoorspelen, maar van het een is alleen nog maar een fragmentje over. En er is heel weinig over bekend. Het, het is, waarschijnlijk uh, is het van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Misschien is het in Nederlands-Indië gemaakt en uitgezonden. In ieder geval de makers en de uitvoerenden, en, en, geen idee. Wilt u het horen? Hier komt dat fragment. In de nacht van 14 op 15 april 1912 verging swerelds grootste passagierschip de Titanic. 1500 mensen verloren in die nacht het leven. In de donkere nacht van zondag den 14 april voerde Titanic full speed in de noordelijke Atlantische Oceaan. Om 10 minuten over half 12 kwam de Titanic in aanvaring met een ijsberg. Om 2 uur 20 verdween het schip in de diepte. Daartussen lagen de laatste levensuren van 1600 mannen, vrouwen en kinderen die in de avond van die noodlottige zondag aan vele dingen gedacht hadden. Alleen niet. Aan de schrikkelijke dood die hen wachtte. Rustig voerde Titanic. De muziek speelde. De scheepsmachines werkten. En wie zou zich zorgen maken over uren die nog komen gaan. liever hier zie ik je bar genoeg? Nou, uh, wanneer? Aha. Zeg jij het maar. Ik kan altijd. Nou, zullen we dan zeggen om een uur ofwel? Dan kan ik wel even weg. Ja, waar? Uh, in de kleine bar? Nee nee nee, die op het dek Daar is het niet zo vol. <lacht> lieveling. <lacht> Ik bezweer je, ik zie geen mogelijkheid het voor elkaar te brengen. Dat kan mij niks schelen. Ik heb heus lang genoeg daarmee gewacht. Dan telegrafeer je maar. Telegrafeer aan wie? Weet ik dat? Is dat mijn zaak? Voor mijn part aan de zijn moeder. Als je maar zorgt dat het geld hier morgen is. Je weet net zo goed als ik dat ik dat niet kan. Wacht nou nog één dag, ik smeek het je. Ik denk er niet aan jou. Dat gaan deer. Coming. Coming. Hoe is het? Ja meneer. Er staat water in de twee ruimen. tot dit vijfde schot staat het water veertien voeten. Ja, juist, ja. Zeg dan tegen Murdoch dat hij de passagiers aan dek laat komen, met zwemvesten. Is het zo, hè? Man, veertien voet in een kwartier. Vooruit. Uh. oh, daar is Murdoch. Uh. Uh. Murdoch, ja, alle denk. passagiers aan dek laten komen, met zwemvesten en de boten klaarmaken. Ja, meneer. Ja, dier, Passagiers moeten aan dek komen, meneer. Met uw zwemfest aan. Duidelijk, meneer. Ja, Dat is, al. is mevrouw? Alle passagiers moeten aan dek komen. Met het zwemfest aan. Ja, verder, verder, kapitein. Alle het bij de boten. Ik ga naar de radiohut, ik kom dadelijk. <truh> Oh, kaptein. Kaptein, wat is er nou gebeurd? Ik zie u zijn, kapitein. Pardon, mevrouw, één oog heen. Kapitein, wat moeten we nu naartoe? Nee, nee. Post het De vastbed onder water. In ketel ruimte zes van water. Vrouwen en kinderen in de boten. Vrouwen en kinderen in de boten. En vragen of vragen ze dat gehoord. Als dat is, laten ze hem dan op de brug weten. Nee, mevrouw, ik heb nu heus geen tijd. Gaat u nu in de boot? Van de trommel die deur richt. Ik kan zo toch al steek horen. Hoe ben jij coming? zo, En hoe gaat het? Nou, hij heeft jullie toegestuurd op de nieuwswets. En uh, wat gebeurt er nou? Vrouwen en kinderen gaan in de boten. Staat er niet mooi voor, hoor. Ruim zes staat al helemaal onder water. Kom eens ons nou helpen. Stil even. Dit is de Carpathia. Die komt full speed. En daar, hoor je, dat is de Olympic. Die loopt al zeventien knopen. Hoe lang zou dat duren voor die bij ons zijn? De Carpathia kan over vier uur hier zijn. Vier uur? Het <laughs> zou mooi zijn als we het nog een uur uithalen. We zinken als een Nou, ja, Dat meen je niet. De Titanic zingt? Ja, mooie jongen. De Titanic zingt. En hoe? Ja, zeg ze maar dat ze voortmaken als ze nog wat van ons willen vinden. Philip, ik geef je naar de brug. Ik ben dadelijk terug. Vijftig mijl zitten ze weg. De Carpathia. Verdikke me. Waarom is er nou geen schip dichterbij? Zeg ze maar dat we zinken. Stel nou, stel. Nou. Wie is dat? Die stoom. Die stoom. Maak me gek. Zeg, Kamings, Kamings, wil jij die kaars even aansteken? Ja. Straks zitten we zonder licht. Is het nou nu zo erg? Hoe laat zijn jullie begonnen met noodzijnen? Een minuut over twaalf. Dat er nou geen boot dichterbij is. De Olympie kan er eerst over uren zijn. Wat een toestand. Zinkan, ik weet niet wat. Het hele B-dek staat voer al onder water. Het is verschrikkelijk. Zijn dat toch, Philips? Laten we voortmaken. Wat de vrouwen gaan al in de boten. Er was er een uh, die, die van een man werd. Moet ze horen zeven. Als jij je bek ziet, dan kan ik wat horen. Oh, geen prijs komt erin. Nee, dan hoor ik alleen de Carpathia. Die zit al drie uur van ons vandaan. Fortuut. Zijn er dan geen schepen dichterbij? Luisteren jullie toch? Zie Q die Titanic. Hebben zware averij. Kom, terug. En nu hoor ik alleen nog maar de Carpathia. Zijn er nou op de hele oceaan geen andere schepen meer? Er was een schip dichterbij. De Californian, die in de loop van de avond de Titanic nog een ijsbericht gestuurd had, was op circa 8 mijl afstand zelf uit vrees voor ijsgevaar stil gaan liggen. Even voor falen. Eén minuut voor de Titanic haar eerste noodzijn uitzond. In de radiohut van de Hoe laat ja, is het nou? Het is precies één minuut voor falen. Oh, nou, die Cape Racing is ook een stelletje berichten voor de Titanic. We ja. zijn al een half uur bezig. Ja. Nou, ik schijne bij jou Eindelijk komt ik wel eens wat gaan maffen, Ik ben er van 7 uur af bezig. Ja. Snel welletjes, hoor. Ik een dan nou de boel maar afzetten. Oh, oh, man, ik val om. Nou, nog even mijn logboek. Om hoe laat is het nou? Het. Eén minuut over 12. Op 12 uur 1 opgehouden met inluisteren. Zo. Ja, mooi had zijn schuldigheid gedaan die hem mooi kan gaan maffen lijkt jij nog? ja zeg laat mij eens even luisteren oh ja jij kan ook bossentickets lezen, lezen ja als ze ja. maar niet te gauw zijn hè hey. snoer van die koptelefoon zit me altijd wars zo ik hoor niks zeg dat haal je de donder wat zeg je ik zeg natuurlijk hoor je niks de boel is afgezet oh ja zo, ja. nou dat maar niet. Ik ga maar naar de brug. Maps hoor. Totzelfde. Oh nee. Nou ja, dat maar niet hoor. Oh. Nou, tot zover dit uh, spookfragment gevonden in de krochten van het uh, prachtige beeld- en geluidarchief. Nou, het volgende hoorspel is wel compleet en het heet 14 april 1912, 23 uur 40. De dramatische ondergang van de Titanic. En het is uit 19... 57, uitgezonden door de AVO in de tijd. Maar dat laat ik u niet in zijn geheel horen. Dat kan ook niet, want het geheel is uh, geloof ik 76 minuten. En de eerste 40 minuten, nou, die vond ik weliswaar geestig. Hè? In zijn ongelooflijke albolligheid. En jaren 50 luchtje. Maar ze hadden ja, verder niets van doen met die hele Titanic. Dus uh, weg ermee. Het geheel is geschreven door acteur Jan Apon. Nou, ik google. Wat krijgen we nou? Jan Apoll, dat is meneer Humdrum. De buurman van oma Tingeling. Die de oma is van Mick en Mak. en Mak. Die ene was zwart en sprak gek Nederlands. Ik vond hem fantastisch. Nou, ja, ik was zes jaar. Ik zag voor het eerst bewust tv bij de buren. Donald Jones was dat. Ik droom. Ik droom. Ah, die volgens mij steeds slaapwandelde of zoiets. Ik weet het niet meer. Nou, wij deden dat in ieder geval thuis vaak na. Ik droom. Ik droom. En meneer Humdrum. Nou, ja, die wilde steeds het huisje van oma Tingeling kopen. En dat lukte steeds niet. En en dan brak hij zijn sigaar op zijn benen in tweeën... en dan gromde hij die... weer niet. Grrrr. Nou goed, wat een uh, jeugdsentiment, zeg. Moet ik even laten bezinken. Maar goed, die Jan dus. En wat schreef hij? Nou, ik zal vertellen wat u uh, niet te horen krijgt. Uh, we zijn in Londen, ten huizen van de familie Lawrence. En de jonge Evelyn Lawrence die is verliefd op George Van Duren. Van Duren, dat is een uh, Amerikaan. Er is een hoop huiselijk gedoe uh, over die, de bruidskleding en de aanschaf van cadeaus. En George uh, die koopt dan als huwelijksgeschenk bij een juwelier oorbellen voor zijn verloofde. Op voorspraak van ene Joan Buddit, die hij daar toevallig in de winkel tegenkomt. En die gelijk als een blok valt voor George. En uh, die, die Joan Burditch is een weduwe met een Franse moeder. Enfin, nou, eindelijk, eindelijk wordt er dan getrouwd. En dan geeft George een trip op de Titanic naar New York cadeau aan zijn uh, nieuwbakkenvrouwtje. Maar, want ze gaan in New York wonen hè, als getrouwd hé. Nou, eindelijk zijn we aan boord. Dus start de band. Hier is onze plaats, Evelyn. Oh ja. Liever, wat wil je hebben? Mm. Zou ik een sherry nemen? Oh ja, natuurlijk. Uh, Stuart. Ja meneer? Een sherry en een whisky soda. Een sherry en een whisky soda. Welk hutnummer heeft u meneer? 451. 451? Dank u meneer. Fantastisch idee eigenlijk George mm -hmm. Dat je maar bestelt wat je hebben wilt En ze brengen het je maar Terwijl die hele eetzaal met al die mensen gewoon doorvaart <laughs> En met wat voor een snelheid 22 mijl per uur Het is een zalige reis Ik geniet er zo verschrikkelijk van En je ziet er betoverend uit in. Die avondjurk staat je prachtig Vind je? En mijn oorbellen? bellen Een jonge mooie prinses bij je George, zit me niet zo vreselijk te vleien. Ik ga onmogelijk zitten blozen. Het toetoe schijn nou uit. Ik krijg een hoofd als vuur. Je bent de liefste vrouw van het hele schip. Uw sherry en whiskey, whisky, meneer. Dank je, sir. Lieveling, op onze gelukkige toekomst. Op onze liefde. En toch verlang ik naar Amerika ook. Ik ben toch zo benieuwd om kennis te maken met je vader en moeder, George. En je familie en je vrienden oh, Ze zullen je enig vinden Dat weet ik nog helemaal niet Weet je dat ik een heel klein beetje bang ben ook Ach, onzin, liefje Wie zou jou nou niet lief vinden Nou, ho, dus het kan toch best Het zou me helemaal niet zo verbazen Als ze jou niet direct op de hals vallen Dan haak ik ze allemaal in een zak en gooi ze in de hutsel. <laughs> Pas maar op, je niet een heel grote zak nodig hebt <laughs> Hallo Mr. Vendian speur het. Bent u verbaasd? Tja, uiteraard. Wie ik nu hier aan boord verwacht had... Wees u maar eerlijk. U had helemaal niemand verwacht hier aan boord. Nou, uh, uh, helemaal niemand is... Jong aan... getrouwde mensen denken altijd dat ze helemaal alleen op de wereld zijn. Uh, mag ik u even mijn uh, vrouw voorstellen? Uh, Evelyn, dit is uh, Mrs. Burditt. Hoe maakt u het? Mm -hmm. Dit is mijn moeder, Mrs. Harding. Hoe maakt u het, Mrs. Harding? Oh, Gaat u zitten, als u tenminste geen andere afspraak, hebt. Nee, nee, wij kwamen juist binnen. Uh, maar vertel u me nu toch eens hoe u zo opeens op de ik komt. Het is niet zo opeens. We zijn gewoon en ze zijn aan boord gegaan. Ja, ja, ja, dat begrijp ik. Maar dat wij uh, u nog helemaal niet ja, gezien nee. hebben. Ja, we zijn nu toch al twee dagen aan boord, ja. niet waar. Ach, dat is toeval. Je hebt die eerste dag altijd zoveel te doen. Waarom u nog maar helemaal uit de droom te helpen... Mama en ik kregen een uitnodiging om op een bosje naar Amerika te komen. En wij waren daar nog nooit geweest. En u bracht mij op het idee om met de Titanic te gaan. Ofwel, dat is het. Het raadsel is verklaard. Mm -hmm. En ik moet zeggen, Mrs. Venduren, dat de oorbellen snoezig staan. Ja, ja, dat vinden wij allemaal ook. <laughs> oh, lieveling. Je begrijpt er niets van, natuurlijk. Nee, hoe weet Mrs. Boudert... Kijk, het zit zo. Ik stond in de juwelierswinkel van Smithy om een cadeau te kopen voor het huwelijk. Maar ik kon maar geen besluit nemen. Ik azelde tussen een oorbellen en een ring. En ik stond bij wijze van spreken tot aan mijn knieën in uw juwelen. Dat is licht overdreven. Tot Mrs. Burdett, die toevallig ook in de winkel was, mij tenslotte verlost uit het dilemma. Oh, hm? U hebt een uitstekende keus gehad, Mrs. Burdett. Ik vind ze zo prachtig. Uw man gaf me zo'n levendige beschrijving dat ik de oorbellen al aan uw oren zag. Het moesten deze worden. Dat kon eenvoudig niet anders. Oh, Stuart, wat wilt u drinken, man? Café noir. Mijn witte port. Voor welke hut is het, mevrouw? 643. 643, dank u, mevrouw. Is dit uw eerste zeereis, Mrs. Van Duren? Ja. Oh, ik vind het zalig. Het is ook haast niet te begrijpen. Al die mensen en die bedieningen, die prachtige dingen om je heen... ...dat het zomaar vaart. Het is een mooi rustig schip. Men merkt als niets van die machine. Enfin, over drie dagen zijn we alweer. We zitten nu wel midden op zee, is het niet, George? Ja, lieveling. Na Ierland zijn we meteen de Atlantische Oceaan opgevaren. En bent u blij dat u weer naar uw eigen land terug gaat? Dus o oh, ja. U... Ja, ja, ik ben ruim een jaar weg geweest. Dus uh, ik zal blij zijn als ik mijn ouders weer zie. En Evelyn ons huis kan laten zien. Hm? <laughs> ik geloof eigenlijk wel, George, dat het veel te groot is voor ons tweetjes. Wel, nee, lieveling. Getrouwde mensen blijven bovendien niet altijd met z'n tweeën. Hm? George. Komt voor dat uit een huwelijk kinderen worden geboren, Mrs. Van Duren. Ja, dat weet ik natuurlijk wel. <laughs> nou ja, ik, ik bedoel... Ach oh, George, jij legt er ook altijd op aan om te laten blozen. Nou, ik geloof dat het in dit geval Mrs. Beurdit was... die je kleurverandering op haar geweten heeft. Hm? Ik bedoel, maar ik, ik ben er nog helemaal niet aan toe... We zijn nog maar net getrouwd en ik kan me het leven alleen nog maar voorstellen met mijn man samen. Dat is voorlopig ook voldoende, mijn kind. U kunt niet beter wensen dan dat dit voorlopig zo blijft. Oh, dat blijft altijd zo. Ons leven lang. u het waar, George? Ons leven lang, lieveling. Zoveel te beter, mrs. Van Duren. De koffie voor u, madame. Mooi. Alsjeblieft. En één witte port. Wat? op een voorspoedige reis voor ons allen. Eh bien. Ja, ga ook slapen, mijn kind. Ja. Waarom ben je die man achterna gereisd, John? Ik weet het niet, moeder. Ik weet het niet. Het is een dwaasheid geweest. Maar ik moest. Een dwaas kind ben je altijd geweest. Dat ik ook met zo'n vrouw moest trouwen. Zo'n kleurloos, onbeduidend blozend wicht. Oh, het is om razend te worden. Die mensen zijn gelukkig, John. Het is hun zaak, op welke manier? Het is mijn zaak, mama. Ik hou van man Vanaf het ogenblik dat ik zijn stem hoorde... wist ik dat ik voor altijd aan al hem gebonden zou zijn. Zijn lot is het mijne. Maar wat verwak je hiervan? Hmm. Niets. Ik weet het. Ik wil in zijn nabijheid zijn. Ik wil zijn stem horen, zijn handen zien bewegen. Ik wil zijn lach horen. Ik wil verteerd worden door z'n zie ik. Ja, tot kind. Jean, Jean, Jean, je. Deze heftigheid zal nog jouw ondergang zijn. Eh bien, chérie, Kallie, probeer te slapen, Ah, Ja... Mrs. Burdett Morgen, Mr. Van Duren Het belooft een prachtige dag te worden oh, Maar het is wel koud Ja, dat wel, ja Maar ik heb de zee toch maar zelden zo kalm gezien Mrs. Van Duren nog niet bezig? Nee, nee, nee Evelyn was toch even bezig Ik dacht, kom, ik kan voor het ontbijt nog wel even een frisse neus halen Groot gelijk Je hebt hier van het promenadedek toch wel een prachtig uitzicht over zee Prachtig, ja Waar woont u eigenlijk in Amerika, Mr. Van Duren? In New York, Mrs. Wade. We moeten elkaar eigenlijk maar toetwaaieren, vindt u niet? Ik heet Joan. Well. Dat u George heet, weet ik al lang natuurlijk. Ja. Vind je het erg om even naar de rooksalon te gaan? Ik krijg het nu toch werkelijk een beetje koud. Oh, maar natuurlijk. Op dit uur van de morgen is er toch niemand. moest me toch eigenlijk iets van New York laten zien, George. In Amerika ben ik een vreemdeling. Oh, zeker. Ik heb wel eens het gevoel... dat ik overal een vreemdeling ben. Hoe bedoel je dat, John? In Engeland ben ik geen Engels. En in Frankrijk ben ik geen Francaise. ben ik eigenlijk wel. Een heleboel aantrekkelijke dingen ben je, John. Wat dan zo? Je hoeft maar in de spiegel te kijken om het te weten. Ach, nee. Geen complimenten nu. Ik ben eenzaam, George. Vreemdelingen. Dat is een goede naam voor mij. Ik ben zo eenzaam in het leven. Als een mens die in een vreemd land waar ik niemand kent... in een hotel woont. Maar je maakt helemaal niet indruk, Joan. Nee. Ik ben er zeker van dat dit de somber bij is. Dit gaat over. Kom, laten we naar een ontbijtshaal gaan. Als is het waarom we zijn mensen... Ik moet trouwens mijn vrouw ophalen. Ja, en ik mijn moeder. Tot straks. Tot zo. Dit wordt onze vierde nacht al aan boord. De dagen vliegen hierom. Als het goed is, dan zijn we over twee dagen al in New York. Ja. Heb je het prettig aan boord? Oh, George. Zalig. Alles is even mooi en heerlijk. Oh, George. Ik ben te gelukkig. Te gelukkig kun je nooit zijn, lieveling. Oh ja, toch wel. Ik denk wel eens... als ik zo gelukkig moest blijven als ik nu ben... dan ga ik eraan dood. Lieveling, jij wordt honderd jaar en ik ook... En als we honderd zijn, dan zitten we nog samen op de bank in de hut van een oceaanstomer, En dan zeg je nog, lieveling, ik ben te gelukkig. En moeten we dan al die jaren blijven varen? Oh, wel nee. Maar dan zijn we toch op weg naar Engeland voor de bruiloft van onze achterkleinzoon. En al die tijd zijn we net zo gelukkig als nu? Net zo gelukkig als nu. En dan komt er aan deze reis gelukkig een einde. Ja. Het was geen aangename reis als je mij vraagt. Nee. Oh, het was een onzadelijk idee van jouw om die te ondernemen. Mama. Mama, ik hou van hem. En hij ziet me niet eens. Het verdeert me. Ik kan het niet langer dragen. Povere chérie. Star je dat niet blind op dit ene punt? Ik moet wel, mama. Ik kan niet anders. Ik kan me er nog niet van losmaken. Je moet, John. Je moet proberen. Hier komt niets dan ongeluk uit voort. En dan? Wat moet ik dan? Het leven wordt even leeg als het was. Waarom, mama? Waarom moet er altijd tranen zijn als ik iemand lief heb? Stil, ma petite. Stil. Kom bij mij zitten. Ik chérie. Zo is de liefde. Soms zijn het kussen. Meestal zijn het tranen. Ik heb nog niet anders dan tranen geproefd, mama. Wat was mijn huwelijk? Zo kort als het was. Een kille, beleefde visite. Een willekeurig oponthoud. Voor ik vier jaar in een stationswachtkamer geleefd heb. Ma. Ma. Matthijs. Stil maar. Stil maar. Viens ici. Ga liggen. Ik blijf bij jou zitten. hè? Ik kut, chérie. Wij gaan weer terug naar huis, hè? Misschien bij je niet zo gelukkig als je zou wensen. Maar in tout uh, geval, is er veilig en fredig. Oh, ja. maapteet. Mm, Verwacht niet te veel van het leven. Verwacht een minimum. Meer kan een vrouw niet wensen, no. Ja, met de brug. Hier uitkijk kraaiennest. IJsberg recht vooruit. Dank je. Weet je wat ik wel eens denk, George? Mm -hmm. Ik denk wel eens dat het leven te gemakkelijk is. Iedereen is altijd lief en aardig voor me geweest. Thuis al. Met vader en moeder. En nu jij weer niet meer zo verwend, voor alles zorgt. Zo lief als je bent, om zoveel van me te houden. Maar zo wil ik het graag, lieveling. Ik hoop nooit anders te doen dan voor je te kunnen zorgen en van je te houden. Ja, maar... moeten we nooit eens dus iets doen in het leven dat moeite kost? Iets dat, dat heel moeilijk is. Een offer brengen. Als dat offer niet van je gevraagd wordt, waarom zou je dan gaan zoeken? Maar moet ik dan altijd maar gelukkig zijn... Zo verschrikkelijk gelukkig als ik nu ben. Ik hoop, lieveling, dat ik nooit iets anders zal horen. Iets beters of iets mooiers. Hé, hey, wat was dat? Ik weet het niet. Wat was dat? Wat? Ik voelde een zware bons. Oh, iets met de machines of zo. Kapitein. Heb je dat gevoeld? Ja, Murdoch. We hebben hem geraakt, kapitein? Dat geloof ik ook, Murdoch. Wel de machinekamer over water maken. Ja, hier de brug, stuurman Murdoch. Wil je laten onderzoeken of we water maken? Het water stroomt ruim vijf en zes binnen, stuurman. Wat moeten we doen? Blijf even aan het toestel. Het water stroomt ruim vijf en zes binnen, kapijn. de schotten sluiten. Vuren zo lang mogelijk brandende houden. De waterdichte schotten worden gesloten, de vuren branden de houden. All right, sir. Wij de Marconi telegrafist dat hij CQD uitzendt. De positie is 41 graden 46 minuten noorderbreedte... 50 graden 14 minuten lengte. Ben jij daar, Brian? Jawel, sir. Hier met de brug. We zijn op een ijsberg gestoten en maken water. Is het ernstig, meneer Maruk? Uh, min of meer. Precies weten we het nog niet. Hier komt de bevel van de kapitein. Zend CQD uit en meld positie. CQD, positie melden. Hier komt de positie. 41 graden, 46 minuten noorderbreedte. 50 graden, 14 minuten westerlengte. 41 graden, 46 minuten noorderbreedte. 50 graden, 14 minuten westerlengte. All right, sir. Een mondje en mondje dichter. En mondje dicht, bright. All right, sir. Laat de boten klaarmaken en de passagiers waarschuwen. Zwemvesten en opstellen bij de boten. Zal ik klaar blazen, kapitein? Nee, nee. Vooral geen paniek. Ik waarschuw de bemanning over de telefoon... en laat de passagiers door de stewards waarschuwen. Zwemvesten aandoen. en opstroom op het superdeck. Zwemvesten aandoen. En monster op het ik geloof toch dat er iets aan de hand is. Denk je? Zou u dus eens even gaan kijken? Oh ja, dat kan ik wel even doen. Zwemvesten aandoen en monster op het stoeperdek. Uh, Stuart, Stuart, wat is er aan de hand? We hebben een ijsberg aangetikt, meneer. Orders van de kapitein, zwemvesten aandoen en op het stoeperdek verzamelen. Uh, is het ernstig? Nee, nee, nee, niet in het minst. Veiligheidsmaatregel. Als ik u was, zou ik me maar warm aankleden, want het is bitter koud aan dek. Dank u aan aandoen en op het snoepedek verzamelen. Heren, ik heb mij persoonlijk van de schade op de hoogte gesteld... en ik moet u meedelen dat het schip voor een lengte van circa 100 meter is opengescheurd. Dat wil zeggen... De voorste zes ruimen. Zes ruimen. Lieve God. Mr. Andrews. U bent de bouwer van dit schip. U kent het beter dan wie ook van ons. Jawel, kaptein. Kunt u ons... Kunt u ons vertellen... Wat er met het schip gebeurt? Kaptein. Bent u zeker van wat u zegt? Absoluut zeker. Ik heb het zelf onderzocht. Dan zal het schip binnen enkele uren gezonken zijn. De waterdichte schotten. Er is ons altijd gezegd dat juist dit schip niet zinken kon. Op de maiden trip. Mr. Andrews, Het mooiste schip van de Engelse vloot. Naar de haaien. Het is vier dagen in de vaart. Mr. Andrews. Mr. Andrews. Beheers u, meneer Lightholder. Neem me niet kwalijk, sir. Verklaar u nader, Mr. Andrews. Als er twee ruimen voorlopen, blijft het schip drijven. Als er drie of meer ruimen voorlopen, zakt het schip te diep in zee. Het water loopt dan over de waterdichte schotten naar de volgende ruimen. Het schip komt weer dieper te liggen, tot het zinkt. Onze fout is geweest dat we de waterdichte schotten niet hebben laten doorlopen tot aan de bovenste dek. Maar niemand kon zich een gat voorstellen dat groter was dan twee ruimen. Dus, het schip is verloren? Het schip is verloren. Ik dank u, meester Endroos, voor uw tijdelijke inzetting. Heer... We weten wat ons te doen staat. Waar wij allereerst op bedacht moeten zijn, is dat wij paniek vermijden. We hebben 2300 mensen aan boord. Alles komt dus aan op de houding van de officieren. Kan ik op u rekenen, heer? Ja, Welkom kapitein. Dan gaan wij dus nu het reddingswerk organiseren. Mr. Murdoch, u gaat naar de eerste klas. Ah, ja, ja, sir. Toller en Stone naar de tweede klas. Ah ja, ja, sir. Ja, sir en Low naar de derde klas. Ah, ja, ja, dus, ik ga zelf naar Marconi om te zien of er een is. Daarna kom ik aan dek. Knop je jas dicht, je zult nog koud vatten. Wat zit er eigenlijk in, in die zwemvesten? Geen enkel gevaar, mevrouw. Niets dan als veiligheidsmaatregelen. Heb je verbinding, Bright? Jawel, kapitein. Ik heb de Carpathia op 58 mijl van hier. De Carpathia van de Cunard. Ze varen niet meer dan 14 mijl. Dan hebben ze dus nog vier uur nodig. Dan is het te laat. Is het ernstig, kaptein? Ja, Bright. Het schip is over honderd meter open gescheurd. We zinken binnen twee uur. Oh. S zonde, kaptein. Wat een mooie schip. Dat is het, Bright. Wat ik zeg wel, blijf zijn zolang je stroom hebt. Zodra de stroom uitvalt, ga je aan dek en red je leven. Ja, je hebt je plicht gedaan. Jullie allemaal. Ten volle. En, en u, kapitein? Ik hoor bij het schip. Wat ik daar zei, Bride, is een order. Jawel, kapitein. er zolang we stroom hebben. Daarna ons leven redden. Zo is het. Alleen vrouwen en kinderen. Alleen vrouwen en kinderen. daar ben ik me eerst gekleden? Ik voel er niets voor. Het lijkt me hier aan boord veel veiliger dan in een kleine boot. In de boten. Alleen vrouwen en kinderen. Alleen vrouwen en kinderen. Moet ik mijn hut niet afsluiten? Ik vind het maar verrekte koud hier aan de... Oh, Maar het zal wel loslopen, anders zou de muziek niet spelen. Zou jij nu ook maar niet gaan, liever? Lijkt het niet gevaarlijk, George? In zo'n kleine boot? Wel, nee, de zee is doodrustig. Het is bovendien geen kleine boot. Maar waar dan toch? Het zijn orders van de kapitein, en die zal het wel weten. Maar. En jij dan, George? De mannen komen na, liever. Wat een onzin. Ik laat je niet in de steek, George. Je laat me niet in de steek, Evelyn. Maar het is nu eenmaal zo de gewoonte op zee. Vrouwen en kinderen gaan voor, zo hoort het. Wij blijven samen, George. Oh, nou, kom, laat ik nu even bij de boot brengen, Evelyn. Kom nou. Uh, pardon, meneer, mag ik u even plagen? Ja. Ik wil even ja, mijn vrouw Ja, gaat u wel, meneer. Dank u zeer. In de boottuin! vooruit. Stopt u nog in, mevrouw? Geen hey, heer, jongeman. Alleen vrouwen en kinderen. Oma, hij is pas 15 jaar. Ja, ja, vooruit dan maar. Avlucht. Maar Moet u niet binnen, mevrouw? Ik, ik weet niet, ik moet toch afscheid nemen van mijn man. Uh, nee, we hoeven toch geen afscheid te nemen. Je gaat gewoon voorlopig in de boot. Als je vindt dat ik ga moet. Ja, heus, Liebert. Maar je komt gewoon na. Het is een veiligheidsmaatregel, lieveling. Er is niets aan de hand, de kapel speelt. En als alles in orde is, komen jullie weer terug. Tot straks dan, George. Tot straks, lieveling. Opschieten, dames. De boot is nog lang niet vol. Oh, Mr. Van Duren. De vrouw is al in de boot, zie ik. Ach, nee. Meneer, wilt u mijn moeder even helpen? Mama, deze meneer zal u helpen. Ja, kind, merci. Hoe oh, ja, je uit de schaal in jouw bondjas moeten doen. Het is heel erg kook. Ja, ja, stapt u nou in. Achteruit, heren, achteruit. We kunnen de dames instappen. Achteruit. Kom je ook, John? Moet u niet in de boot, Mrs. Burdett? Nee, we blijven jou dood. Opschrijven daar moet u zoveel mogelijk aanvoeren. Mrs. Burden, u moet in de boot. Dit is een order van de kapitein. Ik denk er niet aan. Moet je wat zeggen, George? Nee, Mrs. Burdett. U moet mij niet zeggen. U moet het weten, George. Nee, Mrs. Burdett. Ik wil het niet weten. U moet in de boot. Ik hey, ben George. En je zult weten waarom. Doe, George. Luister naar me. U gaat in de boot, Mrs. Burdett. Ik luister niet naar u. Die volgt. Die vol, Vooruit, toe. Wil je dat? Nee, nee. Het schip zinkt. Gaat George. George. Laten we gaan. Nee, hey, Mrs. Burrit, ik zal niet gaan. Er zijn geen boter genoeg. Je zult verdrinken. Het, het zij zo, mevrouw. Je moet. Nu blijven, George, te willen van mij. Wij moeten samen leven, George. Geef antwoord, George. Ik zal hier blijven, mevrouw, tot alle vrouwen en kinderen in de boten zijn. George! Dit is mijn laatste woord, mevrouw Burrit. Schip zinkt. Het is mij bekend, mevrouw. George, van mij. Laten we ons leven verder. Samen, George. We horen bij elkaar. Gaat u in de boot, Mrs. Beuret, dan uw moeder. Dan hoort u. Ik wil leven. Ik wil niet verdrinken. Gaat ik u wel... de Niet zonder jou. Ik kan niet leven zonder jou. Haat u mij met rust, Mrs. Beuret! Is dit een ogenblik voor dergelijke nonsens? Het zijn geen nonsens. Ik heb je lief, George. Ga mee. Nee. George, ik wil drinken. Het schip zinkt in het IJskoude water. Ik... Doch nichts. Ha, duimmst das Pferd nicht. will George, Evelyn. Evelyn, ga direct terug naar de boot. Wat doe je hier? Ik, ik hoor bij jou, George. Ik ga niet alleen in die boot. Dus je moet Evelyn. met de zangveer Nee, George, ik weet het allemaal Als er gevaar is, hoor ik bij jou. We zullen samen leven of samen ondergaan. Evelyn! Zo hoort het, George. Man een vrouw horen bij elkaar. Geef ons schade, ons vergeef ons onze schuld. Er valt niets, niets mee te doen, lieveling. Nee, de boten zijn weg. We kunnen alleen nog maar wachten. Wat is het vreemd stil hier? Tot en even. Ja. ja. Misschien, misschien kunnen we nu eens in de eerste klas gaan kijken. Moet er zo prachtig ingericht zijn. Het schip begint al voorover te hellen. Ja, daar ligt die trap, hè? Mm -hmm. Oh, dat is de gymnastiekzaal. Zullen we even binnengaan? ben de bouwer van dit schip. Ik bedoel... ik heb dit schip gebouwd. Ik moet u mijn verontschuldiging aanbieden. Ik meende dat het schip niet zinken kon. Maar ik heb me vergist. Daarom bied ik u mijn verontschuldigingen aan. Oh, ja, daar is uh, niets aan te doen, meneer. Wilt u mij nu alleen laten... Dit is een moeilijk ogenblik voor mij. Dat begrijp ik, meneer. Goeienacht. Goeienacht. je lief, George. Ik jou ook, Evelyn. En George, het maakt geen verschil. Nee, lieveling. Of we nu sterven, of over vijftig jaar... We zijn gelukkig geweest. Dat is de hoofdzaak. Ja, lieveling. Het is gekomen dan je dacht. Het offer. Je bent heel flink geweest, Evelyn. Een dappere vrouw. Ik ben heel erg trots op je... En ik op jou, George. Je hebt je als een man gedragen. Dank je, Evelyn. Het water komt er trappen op, zie je wel? Ja. Het verdriet is voor vader en moeder... en Dolly en William... en jouw vader en moeder. Ja. Ze zullen veel verdriet hebben. De mensen zullen veel huilen om ons. dat we nog zo jong zijn... Ze kunnen ook niet weten dat we zo gelukkig zijn. Nee, ze kunnen niet weten hoe gelukkig we zijn. Omhels me, liever. Het gaat nu gebeuren. Ja. Ben je bang? Hou me stevig vast in allebei je armen. Jij grote, lieve man. Dan ben ik niet bang meer. O, oh, George. God heeft ons voor de keus gesteld. Wij hebben de proef doorstaan. Er is niets meer om bang voor te zijn. Het achterschip reist al uit het water. Het kan nu gauw gebeurd zijn. Leg je gezicht tegen mijn borst, lieverd. Ik heb je lief, George. Ik heb je lief. Hier onder water. Ach, gosh. Nou, tot zover de ondergang van de Titanic. Eh, kijk maar op mijn site voor alle verdere info. Hè. Wie er aan meespeelde, www.adelinevanlier.nl En nu wil ik er de komende honderd jaar niets meer over horen. Uh, nog eens de Heritage Soul Orchestra uit New York, hè, hun debuut CD en heet uh, And Still I Rise. Nou, ik vind hem top. Moet je horen wat ze van de klassieker Hard Times maken. Nou, de Franse arrangeur-componist en saxofonist Bruno Willem, die brengt je gewoon uh, wat klassiek Europees uh, bij en uh, dat doet hij in die song en ook wat moderne jazz. Nou, ja. luister maar. Here, hard times all around. Till it turns to a real Heritage Blues Orchestra. Het album heet and, I, and Still I Rise. Nou, we hebben nog een paar minuutjes. De morgen begint bijna, wat mij betreft, dus Rise and shine, mensen.